Nigeria werd met kerstmis opnieuw opgeschrikt door aanslagen van de extremistische islamitische organisatie Boko Haram. Bijna veertig kerkgangers kwamen erbij om het leven. Gisteren was er een aanslag op een moskee... waarvan Boko Haram ook verdacht wordt. De terreurbeweging zou verantwoordelijk zijn... voor het doden van honderden Nigerianen in de afgelopen jaren. Oud-Ajaxid Luis Suarez heeft zich tijdens de wedstrijd in oktober in Engeland... zeker zeven keer racistisch uitgelaten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 In de loop van de nacht meer regen en ook meer wind. Morgenochtend bijna overal regen. Smiddags middags op veel plaatsen droog en misschien wat zon. Middagtemperatuur maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Donderdag 12 januari in Muziekgebouw aan het IJ... het nieuwe vioolconcert van Louis Andriessen... door Asko Schoenberg en de Leeuw.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 Binnen zit Max van Wezel. De kernramp in Japan. Het bloedbad in Noorwegen. De rellen in Londen. De eurocrisis die maar niet ophield. In 2011 is zoveel gebeurd en zoveel misgegaan... dat het bijna te veel voor een jaaroverzicht werd, schreef The Guardian. Nu maar hopen dat 2012 zo kalm en rustig wordt... dat het wel in een jaaroverzicht past... En zeker welkom op deze oudejaarsavond bij Het Oog. Ik ga vanavond tussen de stapel goed Hollandse oliebollen... en een stapel cd's van enorme omvang praten met twee gasten. Twee goede bekenden ook wel. De twee mensen namelijk die de muziek kiezen die u elke avond hoort in Het Oog. Angelique Stijn, welkom. En Len Doens, ook welkom. Hallo. We gaan het met jullie hebben over de muziek van 2011... De mooiste platen die zijn verschenen, de belangrijkste momenten... en vooral ook over die prachtige optredens in Met het oog op morgen zelf... die door jullie ook worden uitgekozen en georganiseerd, zeg maar. En we gaan natuurlijk vooruitkijken op het muziekjaar 2012. Maar Angelique, om met jou te beginnen, wat was voor jou de plaat van 2011? Nou, de plaat van 2011, daar kan geen uh, ene discussie over bestaan. Dat was Adèle. En waarom Adèle? Uh, het best verkocht, het best gedownload. De grootste hits kwamen er vanaf. Ze staat nu weer top 10 met de live-uitvoering van die cd. Adele was gewoon uh, all over in 2011. Dat was allemaal voor een dame van maart 22, geloof ik. Ja, 21 toen de uh, plaat uitkwam. Daarom uh, heet die plaat uh, 21. Zullen we gaan luisteren? MUZIEK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 Adele was dat, een rolling in de diep. Len, jij bent een echte kenner. Is dit een goede op openingsplaat voor een programma als dit? Nou ja, ik voelde het aan mezelf. Ik zat meteen helemaal lekker mee te swingen. Meteen klaar om dit helemaal te gaan vieren vandaag. Dus uh, voor mij absoluut een heerlijke opener. En het was ook een heerlijke opener van het jaar 2011 eigenlijk. Het was een van de eerste singles, voor zover ik me kan herinneren. En ik dacht meteen van, wauw, dat is een lekker begin. Dus Adele, perfect. Als ik zei, Zijn er wetten waaraan een openingsplaat van een radioprogramma moet gehoorzamen? Nee, dat vind ik sowieso niet. Um, het is wel zo dat, het, dat, het, dat mensen het prettig vinden... of eigenlijk misschien nog wel meer de makers. Dat het een lekkere opener is die lekker swingt, die uh, feestelijk is... of in ieder geval uptempo vaak is. Maar ik denk uh, altijd uh, luisteraars luisteren misschien al uh, vanaf een half uur terug. Dus voor hen is het geen opener, maar voor alle makers natuurlijk wel. Anslich Steen hoort u en uh, Lenddoens, de muzieksamenstellers van Radio 1 van Met het Oog op Morgen ook. Uh, ja, neem een oliebol, jullie nemen hem niks. Ja, zometeen. Ja, Moet we moeten zo even praten. Wat nou? Dat is een enorme schalen. We gaan ontzettend smak als wij oliebollen gaan eten nu, denk ik. Wij wachten tot 12 uur. Dat ja, mag wel goed. Uh, Len, we komen straks ook aan uh, jouw plaat van 2011 ja. toe. Maar de redactie van Het Oog vroeg mij er ook een uit te kiezen. En dan weer, weer te vragen wat jullie daarvan vinden. Wat jullie commentaar daarop is. En Want we kennen het niet. Nou, dat weet ik niet. Oh. Uh, het zou namelijk kunnen zijn dat jullie het vreselijk kattegejammer uh, vinden. Mm, ben benieuwd. Dat vind ik niet zo gauw. Is maar... een Amerikaanse groep. Ik heb hem ook gehoord op vakantie dit voorjaar in Amerika. De uh, band Perry heette ze. If I die young... If I die young, bury me in and lay me down on a bed of roses, sink me in the river. I'm is green as the rain on my lips facts oh no i'll sell them for a dollar they're worth so much more after i'm a goner and maybe then you'll hear the words i've been singing funny when you're dead how people start listening of s'avonds is het de Oudejaarsavond, uitzending van Met het Oog op Morgen. Luistert u naar met de muzieksamenstellers van Het Oog, Angelique Stijn en Len Doens, de gast. Nou, ik ga me nu, nu even kwetsbaar opstellen, want uh, uh, ja, dit was dus echt op vakantie en in Amerika. En dan vind je het toch, toch mooi om dan zo'n auto uh, te huren en de, de, de, gewoon de autoradio op te zetten en te kijken wat er op je afkwam. Nou ja, dit kwam van alle kanten op je af, uh, de band Perry en de. Eida Jong. Getuigt dit van erg slechte smaak? Nee, helemaal niet. Maar dit, was was dit, bang voor, nee, dit is Nee, dit is heel erg Amerikaans. Dit is wat in Amerika heel populair is. Die, die, die pop die tegen de country aanhangt, zeg maar. Ja, Lady Antebellum, dat is dan hier in Nederland doorgebroken. Dat is ook zo'n groep. Gigantisch populair in Amerika. En volgens mij op elke vierkante kilometer in Amerika. Maar dat moet Len kunnen beamen, want die was daar ook een hele lange tijd, afgelopen jaar. Uh, de, de, heb je een heb station met dit soort muziek? Ja en, ja, ja, en Perry was natuurlijk een, een van de revelaties van 2011 ook. Dus logisch dat hij waarschijnlijk in de rotatie om de twee uur op je afkwam, toch? Vraag. Ja, zo werkt dat ook. Ze draaien heel vaak dezelfde plaat op Amerikaanse ja, ja, ja, ja. radio zo, zo werkt dat dan ook. En, en, en Perry, uh, ik denk dat ze in 2012... dan wel weer uh, na de Grammy's enzovoort... waar ze genomineerd voor zijn... ook in Europa uh, zullen uh, gelanceerd worden. Met hopelijk hetzelfde succes als, als Lady Antebellum. Het enige wat helpt in Amerika is eigenlijk doorrijden in die auto... zodat je die zender, buiten het bereik ja, van die ja. zender komt... dan hoopt dat er een zender komt. Die iets anders, Met andere playlists. Ja. Hoe komt het dat deze ja. muziek in Europa... Lady Antebellum noemde Angelique mm -hmm. even, die is dan wel doorgebroken. Ja. Niet You Know, geloof ik. Uh, maar, maar eigenlijk, dit soort hele grote muziek in Amerika... Doet het niet in Europa? Hoe, waar zit het verschil in? Nou ja, het is een beetje traditie in Amerika ook. Okay? Je hebt daar een hele grote country- en western-traditie... Waar, waar dit allemaal een beetje op gebaseerd is. En in, in Europa, daar heb je andere tradities, andere culturen... veel meer mix ook, van heel veel verschillende dingen. Nou ja, we hebben onze smart land, ja, nou, André Hazes, bijvoorbeeld. En, wel. En daar komt het ook wel weer vandaan. Als je over blues praat, dan kun je André Hazes noemen, enzovoort, enzovoort. Um, maar sommige van die artiesten breken door, anderen niet. Hè? Garth Brooks bijvoorbeeld, die heeft natuurlijk wel iets kunnen bereiken. Hier, maar als je dat vergelijkt met het succes wat hij in Amerika ook had... dat was uh, waanzinnig. En het is altijd lastig. En je moet als Amerikaanse groep uh, hier naartoe komen. Je moet ook hier toeren, hier je gezicht laten zien, hier aanwezig zijn. En omdat zij zo populair zijn daar... Hoeft het niet. Hebben ze de tijd ook niet ervoor. U heeft nu uh, even inzicht in de muziekkeus van de mensen hier in de studio... Angelique Steyn, Lendoens. we moeten het natuurlijk ook hebben over het belangrijke muzieknieuws van uh, 2011. Nou ja, dan kom je niet heen uiteraard om het uh, overlijden van Amy Winehouse. Zo klonk het in het NOS Journaal. Het is al zo vaak voorspeld. Zangeres Amy Winehouse wordt met haar buitennissige drank- en drugsgebruik niet oud. En aan het begin van de avond werd dat bewaarheid. Ze is dood in haar huis gevonden. Oogenschijnlijk zo makkelijk die lome jazzy stemmen. Van het album Black to Black vijf jaar geleden uitgekomen... wordt dit haar doorbraak, Rehab, een wereldwijde hit. Nee, voor haar geen afkickprogramma. Haar wereldsucces geeft haar vleugels... en haar verslaving kan ze zelf al aan... En zo werd het publiek getuige van de neergang van de zeer getalenteerde Winehouse. Is het NOS Journaal... Van 23 juli was dat. Nou, ik kan me die avond nog heel goed herinneren. Want uh, er was met het oog op morgen uiteraard ook. En dat hadden we voor een groot deel gewijd aan de ontwerper van de LP Hoes... die die week was overleden. En vlak voor de uitzending kwam het bericht binnen dat Amy Winehouse dood was. En halverwege de uitzending bleek Johnny Hoes ook nog te zijn overleden. Dus het werd een macabere uh, aflevering van met het oog op morgen. Maar uh, Len, was dit het muzieknieuws van het jaar? Nou ja, het, het heeft inderdaad wel veel, veel beroering veroorzaakt. Er is natuurlijk veel meer gebeurd, ook op, op muziekvlak. Maar hier hebben we het wel met z'n allen even over gehad. En er is ook zo'n moment dat iedereen zich even afvraagt... Oh ja, waar was ik? Wat heb ik gedaan? Uh, dus ja, ik, ik, je kan het wel beschouwen als het muzieknieuws van, van 2011. Amy Winehouse. Angelique, waar was jij en wat deed je toen Amy overleed? Ik denk dat ik het uh, heel modern op Twitter heb gelezen. Als eerste. En wat deed het je? Um... Ja, het is meer dat je het ziet aankomen. Het is een soort uh, gegeven wat je op een gegeven moment ziet staan, in mijn geval. Waarvan je denkt, ja, dit, uh, dit was te verwachten. Ze was genomineerd, als het ware, ja. toch? Want, om te, te drank. Drank. Ja, ja. Dat, dat zie je zo een beetje aankomen. Hè? Ja. Ja, ik, ik vind het heel jammer hoor. Begrijp me niet verkeerd. Want ik was ook uh, een grote fan van Amy Winehouse. Al uh, bij haar eerste album, Frank. Waarop ze uh, veel meer nog dat jazz-idioom gebruikte. Waar ik, echt ge ik vind dat echt geweldig van haar. Dus uh, ja, ik, uh, ik, vond het, ik vond het echt verschrikkelijk. Zullen we zullen niet echt meer wat nieuws van haar horen. Er is uh, door de platenmaatschappij nog één postume CD uitgebracht eind van het jaar. Lioness Hidden Treasures heet die. Uh, daarvan draaien we Are They Welcome? Ja, het nalatenschap dus van Amy Winehouse. Our day will come. Jullie testen? Het is een 60-jarige hitje eigenlijk, maar van wie, Angelique? <laughs> ja, dat heb ik ooit opgezocht, want dat staat uh, in... Jamie uh, Cullum heeft het ook uh, uh, gedaan. Jamie Cullum uh, heeft uh, het ja, gedaan. Ja, nee, in ik wil in originele vals. weten. Nee, nee, nee. nee ik, ik heb hem opgezocht, en, uh, maar ik ben zo slecht in feitjes. Ik heb het opgeschreven in de lijst die jullie altijd krijgen. Jullie van het oog, jullie presentatoren krijgen altijd elke nee, ik dag... ik ook. Een dag een lijstje en <laughs> nee, ik daarop staan en... Ma Max zit helemaal klaar. Ja. Ja. Het makkelijk vertel het Max, vertel het Max. Ruby and the Romance. Oh, ja, dat is Heel goed. Ik had het erbij geschreven. Bij de notes noemen we dat altijd. Dus de, de kleine stukjes onder... Het tekst onderaan een liedje. Zodat de presentatoren en trices van Radio op de fonetische 1, uitspraken zitten we daarbij. Soms de is wel, soms is wel nodig. Is ja. nodig. Zijn jullie ook de ja. mensen die al die onuitspreekbare... Portugese titels uitkiezen? Ja, ja maar dan precies. proberen we er dus wel bij te schrijven... hoe je het uitspreekt. Uh, ja. Ja. Maar soms gaat dat nog mis hoor. We hadden op Radio 1 een artiest? Dat is een Nederlandse artiest. Die heet Ed. Het. En uh, die is ooit uitgesproken. Toen hadden we het nog niet fonetisch erbij gezet als... I.D. Uh, e e ja, I.D. E I.D. E e <laughs> nou ja, het kan gebeuren. <laughs> het kan gebeuren. Dus nu, nu hebben we het er toch maar fonetisch ja, bij gezet. Een apenstaartje hebben we erbij gezet. Want er waren zoveel Radio 1 presentatoren die het verkeerd uitspraken. I.D. E I.D. E het is heel apart. Fuck? Uh, soms het verwacht kan. je het ook niet. Dus dat is, uh, maar wij krijgen het altijd al weer terug te horen. Dus dan zetten we het er even bij. Gaat het nooit meer mis. Lendoens, 2011 is in veel commentaar al omschreven... als het jaar waarin de vrouwen in de popmuziek... definitief de mannen hebben ingehaald. Qua verkoop, qua succes opvallend heeft. Nou ja, Dat komt misschien vooral omdat we net ook met, met Adele bezig waren... en Amy Winehouse bezig waren enzovoort. Maar het is maar hoe je ernaar nou kijkt. Wat het perspectief is. Waar, de bril waardoor je heen kijkt ook. Welk muziekjaar je wel of niet leuk vindt enzovoort enzovoort. Dus ik weet niet of het nou specifiek een vrouwenjaar is of... Er waren uh, er, een, er wel veel. Er waren er veel. Rihanna, ja, maar de de heb, record na record. Uh, ja. Lady Gaga, record na record. Ja. Uh, dus er waren veel. Ja, mijn, in, mijn gevoel, in mijn gevoel heb je elk jaar wel heel veel vrouwen. En hangt vanaf welke anekdote je wil vertellen. En plak je daar de juiste namen weer bij. Dus uh, het was zeker een vrouwenjaar. Maar ik, ik zou niet uitsluiten dat het ook een mannenjaar is geweest. Absoluut. Heel veel mooie mannenliedjes ook. Ja. Wie? Welke? Wat? Wat is oh. mond gaan? Nee, er, is, er zijn ontzettend veel grote... Michael Bublé is volgens mij uh, dit jaar uh, hartstikke groot, uh, nog groter geworden. Met ook al met zijn kerstalbum, maar ook met zijn vorige album. Uh, pff, jongen, ik uh, kan niet eens beginnen. Heel veel uh, singer-songwriters uh, ja. zijn ja. erbij gekomen dit jaar. Dat is heel erg opvallend. Vorig jaar ook al. Het is natuurlijk makkelijk te produceren. En uh, wat goedkoper voor Dat is de reden dat het goedkoper voor platenmaatschappij niet is. is. Zou me niet verbazen. Iemand neemt zijn eigen gitaar mee. Ja, en zijn eigen, schrijft zijn eigen liedjes. Zou het scheelt in kosten. En, en wat dat betreft is de, de, de crisis is zeker in de platenindustrie natuurlijk heeft, is flink toegeslagen. Immens. En, en uh, dat zie je op, op verschillende vlakken. Uh, Platenmaatschappijen bestaan bijna niet meer. Uh, heel veel artiesten moeten het nu zelf doen. Wij zien ook heel vaak, wij krijgen muziek van pluggers vroeger. Radiopromotors, oh, mensen, geef uit ja? zijn, pluggers. Ja. mensen van plaatmaatspij. wat dat zijn, Mensen van die dus de plaatjes vertegenwoordigen... en aan ons komen vertellen van dit moet je draaien. Dit en tegenwoordig nieuw. zie je de ja. muzikanten zelf langskomen met hun plaatjes. Want een plugger betalen of een eigen plaatmaatschappij hebben... is al niet meer het geval. Dus er is, er is echt heel veel gebeurd op dat vlak. Ja. Voor ons vak betekent het vooral dat je veel meer dan anders... moet blijven opletten en zoeken, zelf. Want het komt niet meer zomaar naar je toe. Dat was vroeger Heel makkelijk, we kregen stapels platen per week. Ja. En dat is gewoon nu niet meer zo. Nu moet je blijven opletten, nu moet je blijven zoeken op internet... van waar wordt veel naar gekeken, naar waar wordt veel over gesproken. Wat moet ik in de gaten houden en waar vind ik het daarna? Want dat is dan ook vaak een groot probleem. Het is heel versnipperd ja. geworden ja. tegenwoordig. Is de uh, armoede in. toegeslagen in de muziek? Zeker. Ja. ja. Kijk, kijk maar om je heen, waar, waar zijn de platenwinkels nog? De ouderwetse platenwinkels. Als je er dan na naartoe gaat, naar een platenwinkel... waar vind je dan nog de cd die je eigenlijk wilde kopen? Bijna niet meer in de winkels te vinden. Dus je gaat uiteindelijk online zoeken... en je gaat het wel illegaal downloaden of legaal downloaden. Maar dat is dan op dit moment een beetje de weg om nog je muziek bij je te krijgen. Ik denk sowieso dat iTunes een ongelooflijk grote vlucht heeft genomen... dit jaar, Spotify, iTunes. Ik denk dat dat nu gewoon uh, ja. de normale manier is om aan je muziek te komen. Maar ja, verdienen die er wel aan? Is dat zijn dat blijvertjes? want die zitten toch ook met het probleem van wie, maar, wie betaalt nee. er nog voor? Maar je hebt, je hebt verschillende verdienmodellen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, De Apple, iPhone, uh, iTunes verdienmodel is vooral gebaseerd op de verkoop van hardware. Dus de telefoontjes, de, de, de iPods en dat soort dingen. En dan heb je uh, uh, partijen zoals Spotify bijvoorbeeld. Die via abonnementen en, en ook via commercials. Weg dat dat dat Spotify is voor wie het niet kent. Spotify is, is een, toch wel een beetje ook, ook flink doorgebroken dit jaar, denk ja. ik, uh, wereldwijd. En het is een online muziekdienst waarbij je dus eigenlijk muziek kan streamen. Uh, thuis uh, via je computer, via je, je iPad enzovoort... om ja. dus op die manier uh, je muziek binnen te halen. Je krijgt het niet thuis uh, op je computer vaststaand... maar je kunt het wel beluisteren. En daar kun je dan allerlei uh, playlistjes van maken... of je kunt kijken naar favoriete dj's die playlistjes maken... waar je naar kunt luisteren. Dus, maar het is puur een luisterservice. Goed. En, en een andere manier nog van muziek tegenwoordig is YouTube. Hè? Ja. We gaan allemaal op YouTube toch even kijken naar, naar het filmpje... wat bij de muziek hoort... Uh, en, en dat is een manier waarop veel mensen uiteindelijk ook weer playlistjes aanmaken. Dus digitale muziek is, is, is wel degelijk nu wel ja, household, hè? gebruikelijk. Maar ben jij nog niet, Max? Nee, nee, dit is mijn eerste ja, ik... voornemen voor 2012. Ik heb net nog even iets op Spotify opgezocht, of op, uh, op YouTube opgezocht. Ja. Uh, ja. Omdat ik van iets hoorde dat we, dat we blijk de grote hit te worden in Nederland. Maar ik kende het nog niet. En nou, dan check ik even snel op YouTube uh, of het daar al op staat. En uh, hoe het klinkt vooral hoor. Ik vind die filmpjes dan niet zo belangrijk. Maar uh, het is een makkelijke manier om ook even te luisteren natuurlijk. Ik denk cd's zijn voorbij. We gaan naar echt digitale uh, content. Veel artiesten moeten het hebben van live-optredens. Ook, ook veel grote uh, artiesten die eigenlijk hun geld daarmee met concerten moeten verdienen. Nou, daar sluit bij aan dat ook in met het oog op morgen er steeds meer live-optredens uh, zijn. Uh, nou ja, jullie zijn de ontdekkers zeg maar, van, die, uh, van die artiesten die hier komen optreden. Wat vond jij het beste live optreden, Angelique? Helemaal in het begin al van het oog uh, dit jaar. In januari kwam Hoover Fonnic optreden. Hoover Fonnic is een uh, Belgische groep. Ja. En uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik vond dat album dat was echt geweldig. En wat zij gewoon neer hebben gezet. Uh, Zangeres met alleen maar piano. Dat, dat, ik vond dat van een, van een zinnige schoonheid. En eigenlijk nog twintigduizend keer indrukwekkender... dan wat ze op de plaat al hadden gedaan. We gaan luisteren. Since you've been gone, you think I feel lonely, cry.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 it really seems so wrong not too long for you and the way you've been trying to control me Will you know why those days are over i'll pull out all the stops to feel sad to miss all we had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 van ik. Uit het oog is dit. Wat een ja, kwaliteit. Ja, live. Live in het oog. En dat was begin 2000. Ja, dat in januari moet het geweest zijn. Ja. Dat jij me nou eens uit waarom dit zo briljant is. Nou, ik vind. Ik, het, is, het is versimpeld. Hoeveel vond ik, maakt best wel pompeuze muziek, zo zou je het kunnen noemen. Met veel arrangementen. kwetsbaar, Dit liedje is zo mooi gemaakt, met alleen maar een heel mooi piano arrangement, En ik vind de stem van die zangeres, die, die zingt het eigenlijk, vind ik, met veel meer intensiteit dan op de plaat. Uh, dus dit is, dit maakte het liedje voor mij. Dat is het leuke van de setting ook van, van de studio natuurlijk. Je kan hier niet binnenkomen met, met een drummer en een, en een groot een bassist of een contrabas. We hebben laatst New Cool Collective, die wil heel graag langskomen. Maar die moeten dan, ja, moet je twaalf een groep van twaalf hier neerzetten. Dat lukt niet. Dus de essentie is klein. En, is en dan krijg vloss? je dus juweeltjes. Ja, ze komen niet. Nog niet in elk geval. Of ze moeten eens wat mensen. Ze willen uh, er echt met z'n 12. Ja, ja, ja, New Cool Collective wil heel graag komen. <laughs> maar met z'n 12. Niet van eenmaal met klarinet nee. of zo. Ik had ook eens uh, Geen Reinders uh, aan de lijn. Wat, dus tijdens met de blaaskapel enzovoort. Ja, Bla toch lastig. Maar het kleine, de essentie van de muziek komt dan tot zijn recht. Omdat je hier aan die studio zit en en het heel klein moet maken. En dan krijg je juweeltjes, uh, zoals uh, Hoover vond ik zeker een juweeltje was. Tot zover even over live muziek in het oog zelf. Maar het wemelde ook op de televisie en andere media van de live muziek dit ja? jaar. Uh, de talentenjacht was de Voice of Holland... met nog meer succes dan Idols en de X-Factor bij elkaar. De wereld draait door, die uh, ongelooflijk heeft geëxperimenteerd met live muziek... van weliswaar 30 seconden tot een minuut... Maar uh, je, je hebt ook de DVD-DVD- Recordings bij je, Len. Ja, nou ja, dus. Kijk, muziek op tv is, is altijd een beetje een, een discussie geweest. Hè? Gaan mensen wegzeppen of niet? Dus inderdaad, DVD hebben daarmee uh, geëxperimenteerd. Hè? Lied, uh, groepen die een minuutje moesten optreden. Tot uh, uh, uh, ideeën als um, je hebt een, een grote artiest uit, uit eigen land aan tafel zitten. En wie is nou jouw uh, favoriete artiest? En welk liedje wil je zingen? En die gaan dan gewoon ook weer heel klein aan tafel met gitaar of een heel klein uh, ja prachtige uh, covers spelen eigenlijk van hun favoriete artiesten. Dat, en dan, dat zijn die... Dat zijn die DVD-recordings die, uh, die uh, uiteindelijk ook op CD zijn terechtgekomen... Te en in de winkels liggen en platina hebben gehaald in Nederland. Uh, en er zijn ook weer juweeltjes. Er is een concert van geweest in paradiso ook. En er zijn prachtige liedjes gemaakt. Soms ook onverwachte covers. Hè? Dat je denkt van, nou, uh, blijkbaar is uh, de zanger van Bluff dan in dit geval, die vindt Crowded House leuk. En die deed dan weer Four Seasons in One Day. Of uh, Bloudsoen die uh, een liedje van Tears for Fears ging coveren. Maar wel allemaal binnen een minuut zodat de kijker... Nee, nee, niet nee concept, dat mocht of? wat langer. Nee, dat mocht nee, nee, wat nee, langer, nee. gelukkig. Uh, nee, nee. Tijdens het was de recordings, ook heel kort hoor. En, en mijn gevoel, we duren dat langer toch? Nee, volgens mij ook niet. Is dat nee, niet nee, ik, voor de ik, muziek wat ik, zij doen? Ik, ja, daar is ontzettend veel discussie over. Kijk, ik vind dat iets als The Voice of Holland heeft bewezen... dat er bij muziek niet weggezept wordt. Maar ja, De Wereld Draait Door heeft weer zoveel verschillende soorten dingen... dat ik me kan voorstellen dat je het soms wel mooi vindt en soms niet. Dus dat je soms wel wegzept en dat ze dat dan zien in kijkcijfers. Ik kan me dat wel voorstellen, maar ik vind het zonde. Ik vind het een geslaagd experiment, het minuutje van DWDD. Wat was de mooiste len? Van, van, van de DWD-recordings? De, de, recordings. Oe, oe. Uh, de mooiste. Het was goed, vond ja, heel heel ik. Ja, en ik vond, ik vond uh, uh, Campy uh, met uh, Guus ja, Meewis uh, is ook, ook onverwacht. Een, ja. een rapper die, die gewoon dan een heel vroeg liedje van Guus Meewis gaat doen. Ook ja. leuk. Maar Blauw Blau Blau uh, was geweldig. Blauw Shout, Tears for Fears. Dat vond ik echt wel ja. heel bijzonder. Ja, ook.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 Ja, uit uh, De Wereld Draait Door, dus Shout. Wat voor nummer is dat, Len? Uh, nou, een nummer van Tish for Fears, hè. Dus uh, uh, heel bombastisch, heel groot. Het duurt ook uit mijn hoofd, zeg ik, in die tijd vijf minuten nog wat of zo. Nou, in ieder geval alle, alle nummers op nou ja, de plaat duurden ja, lang. For ja. sowieso. En heel klein gemaakt. En terwijl we aan het luisteren waren we ook nog even aan het, uh, aan het herinneren. Ik denk dat dat 2009 was. Gary Jules met het liedje Mad World. Oh, ook ja. een heel klein, intiem liedje. En dat is ook een Spastig. liedje geweest van Tish for Fears. Dus die jongens weten wel... Uh, liedjes te schrijven, want als, een liedje, als je die terugbrengt naar de essentie... naar het heel kleine en het blijft overeind staan... dan, dan ben je een goede songschrijver. We, we hebben het, Angelique, eigenlijk over de, de kunst van iets klein maken. Van iets intiem maken. Bij de recordings wel en bij het oog natuurlijk ook. Ja, de live artiesten bij het oog. Ja, ja dat is een kunst en niet iedereen kan het. Hoe vinden jullie ze eigenlijk? Want uh, nou, daarnet da, noemde Len al een beetje zo'n new cool collective... die je graag zou willen hebben in het oog... maar die zeggen we zijn met te veel voor de Daar vind ik ook studio. wat voor te zeggen. Zoals de dijk ook altijd heeft gezegd... wij komen alleen maar voor een interview als we allemaal komen en niet één. Hoe selecteer je die artiesten die dan optreden in het, in het oog zelf? Hoe, hoe vind je ze? Het is kijken wat er uitkomt sowieso... en wat wij interessant vinden voor Radio 1. En uh, dan uh, zeker de buitenlandse artiesten... gewoon heel goed in de gaten houden wie wanneer waar zijn. En of daar eventueel nog een optreden in het oog gekoppeld aan kan worden. En wanneer is iets interessant voor Radio 1? Dat vind ik... Dat, nou ja, vind ik, dat, dat, dat is wanneer heel vind is Het moment dat het in de belevingswereld komt van onze luisteraar. En die belevingswereld, dat kan zijn dat het in de krant staat. Het kan zijn dat ze het gezien hebben bij de wereldtijd door wijze van spreken. Of dat ze het gehoord hebben zelfs op een reis door uh, Amerika. Ik bedoel, Als het in de belevingswereld van onze luisteraar komt, dan moeten we het hebben. Niet daarvoor, maar wel op tijd, op het moment dat het gebeurt. Dan willen wij in elk geval wel uh, met de muziek uh, komen die passend is bij Radio 1. Dus R. bij Radio 1 ja. moet je niet te veel voorop lopen, niet te veel avant-garde zijn, maar nee, op, op ook niet te laat komen. Op tijd. Ja, op tijd vinden wij altijd. Ja. Ja, wat is de mooiste artiest die jij voor een live optreden in 2011 hebt, hebt ontdekt, hebt benaderd, Angelique? Uh, jongen, jongen, daar vraag je me wat. Um, ik vond um, Lior ook wel heel goed in het oog, bijvoorbeeld. Die is, uh, die is, er ook, die is ook hier. Ja, Eefje? Vond je ook heel Eefje goed, vond ik heel peor, goed, ja. Die heb ik ook op meerdere, meerdere plekken kunnen zien. Eefje de Visser. Eefje de Visser, ja. ja. Eefje vond ik erg fijn ook. Ja, heel leuk. Ah, er is zoveel. Het zelfs is zo mooiste inderdaad. Ja, vond, je, vond jij die leuk? Nou, Colin Blundstone van de Zombies Ja, ja die, maar die stem. Oh, dus was ik oh, jaloers geweldig. op dat ik geen dienst had ja. de avond. Oh, ja, dat Prezen. kan ik me voorstellen. Ja. Maar we gaan luisteren naar Eefje de Visser. Oké.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 En aanwezigheid, ja. Als voor ons je hebt gegeten, getronken met me af tafel. gezeten, de rekening met dat en misschien ook aan geschonken, Je hebt me aangekeken en wist geen uitleg te vinden. Ik was niet hard, maar eerlijk, ik was voorzichtig. Maar in het echt speel ik allemaal mijn boeden. Verluidt op als ik aan je denk. Ik ben een en al dertien jaar en niet echt onvredig. See the G live-opname uit Met het Oog op Morgen. Geloof, ik geloof, eind mei was het. Ja, Even oe, de visser. Legal, ja, het ja, is bijna twaalf uur. Dus, ja, uh, ja, we gaan zo langs al beginnen. Het wordt word tijd voor oliebol? geloof ik. En uh, ja, we, we praten naar het eind van 2011 toe met uh, Len en Angelique Stijn. De muziek samenstellers van Radio 1 en van Met het Oog op Morgen. We hebben het tot nu toe gehad over uh, muziek in tijden van armoede... en de, de kunst van het klein blijven, de kunst van het, het intieme, het intiem houden. Len, we hebben jou nog helemaal niet gevraagd wat, wat jouw lievelingsnummer van 2011 was. Mijn lievelingsnummer van 2011? Ja. Oh. Jee, dat, dat is altijd zo'n moeilijke vraag. Want ik, ik hou zoveel Angelique, van. Muziek, wist het meteen en ik ook. Ja, maar ik hou zoveel van muziek. Dat, dat, dat, dat, dat er zoveel soorten, zoveel genres, zoveel dingen zijn die mij boeien, die ik leuk vind. Um, en ja, ik kan eigenlijk alleen maar praten over een artiest die ik heel erg heb gevolgd in, in 2011... Uh, een artiest die ik, uh, ik denk, vijf, zes keer live heb gezien ook. Uh, terwijl ik in, in Los Angeles en Sebette was. Want daar ben je deel was. geweest, hè? Ja. Ja, ik was een halfjaartje weg. Dus eigenlijk uh, een half jaar lang heeft Angelique het alleen uh, gerund hier. Uh, dus ik was een half jaar in Los Angeles. En toen ging ik uh, heel vaak kijken naar een artiest die bezig was aan een nieuw album. En dat was Chris Pierce. Dus voor mij is Chris Pierce een nog redelijk onbekende artiest hier. Uh, en daar in de scene heel erg gekend. En Los Angeles is sowieso een, een plek waar zoveel talent zit... dat je op elke straathoek, uh, elke straatmuzikant... bij wijze van spreken, ademloos naar kan kijken. Maar voor mij is Chris Pierce uh, uh, de artiest van 2011. Chris Pierce. Ja. Yeah. Het geluk wil dat we een nummer van hem hebben. I Can Hear You Now. Sometimes you will talk to me... I just couldn't understand why you wanted me to be a different kind of man. You told me, baby. you're gone I can hear you I can hear you I can hear you I was too stopping to see that you were always right I call you up But you ain't playing those games I can hear you I can hear you I can hear you Hey! I heard you met some other guy Who looks a lot like me Make you cry, but often doesn't give you everything that you. De collega's van Radio 2 nu net aan de land zijn bij Child in Time op Hotel California, Heerlijk. misschien ah. al bij Bohemian Rhapsody hebben wij dankzij Doens kunnen luisteren naar Chris Pierce, ontdekt in Los Angeles. I can hear you now. Ja. Dat, dat is toch wel, wel, wel het land hè? eigenlijk, Amerika mm. Vo voor muziek? bedoel Ja, yeah. ja, nee, dat heb ik niet. Nee, dat is dat is het niet voor mij ook. Heel erg ook, maar ik ben ook heel erg van de wereldmuziek. Dus uh, voor mij uh, mag je verder kijken dan Amerika. En uh, ik ben ook erg van uh, Engeland. <laughs> dus ja. Een wereldmens. Een wereldmens, <laughs> ja. Len, is voor jou Amerika toch wel uh, nou ja, ik, de bakermat? Ik, ik ben sowieso, ik, ik hou van Amerika. Ik hou van de Verenigde Staten, van al die verschillen ook daar. En van de muziek en, en alles. Dus, ja, ik, ik ben bevoordeeld. Dus, en, en soul en... en, en Jazz en dan gaan ze maar door. Het komt wel daar toch een beetje vandaan en er wordt heel veel geïnoveerd daar. Um, maar dat neemt niet weg dat er in verschillende andere landen ook prachtige muziek wordt gemaakt. Hè? Ik begin jullie langzamerhand toch wel kwalijk te nemen dat jullie wel heel mooi en boeiend vertellen, maar die, die oliebollen niet aanraken. 12 <laughs> uur, 12 <twaalf> uur. <laughs> twaalf uur. Bijna. Ik probeer het moment uit te stellen. Zullen we nog even vooruitkijken op 2012? Dat ja. bijna al is aangebroken nu. Nou, de eerste grote hit waar we last van gaan krijgen is van Michel Teló. Dat weet ik zeker. Geen idee. Ja, ja kijk, over, over niet-Amerika gesproken. Juist. Dan, ja. Dit is Braziliaans en dit wordt. Gigantisch, staat nu al hoog in Nederland. Ice see Ik heb het er fonetisch bij geschreven voor je in het lijstje. Maar is hoeveel miljoen keer je had dat laatst gezien? Hoeveel miljoen keer het er gezien? bekeken was op YouTube, was echt 16 miljoen keer Nee, Nee, volgens mij een 70 miljoen keer ondertussen. Het gaat echt gigantisch. Dat wordt de, de... Voor zomerhit eigenlijk nee, nou, van 2012. Eerste nummer 1-hit van 2012, denk ik. En uh, naar welk concert moeten we in deze tijd dat artiesten vooral geld moeten verdienen met concerten omdat die CD's niet meer verkopen uitkijken? Ik ga naar Shelby Lynn eind februari. Dat hebben we daar hebben we kaartjes voor gehaald van de week. En ik ga als hij komt, maar dat is wel aangekondigd. Dus dat, daar moet ik heen naar Paul Simon. Waarom moet je naar Paul Simon? Uh, Paul Simon is 70. Ja, sowieso is Paul Simon een grote held van mij. En uh, uh, Graceland is mijn uh, all-time favorite nummer 1 album. Daar heb ik zoveel... Dat is het Zuid-Afrikaanse album Juist. van heel lang geleden. Ja, 25 jaar geleden. En omdat het 25 jaar geleden is, komt hij uh, touren. Een Graceland tour gaat hij maken. Dus daar moet ik heen. Waar het is, maakt niet uit, maar ik ga erheen. Len, waar kijk jij naar uit? Nou, ik ben niet uh, meer zo uh, fanatiek om naar concerten te gaan, dat het meestal zo groot is. En ik hou toch een beetje van kleine dingen en dan verrassende dingen ook weer. Dus ik laat me graag verrassen in 2012. Ik dank jullie voor dit gesprek, Angelique Steen en Len doen Muzieksamenstellers van Radio 1 en van Met het Oogmorgen. We hebben nog even tijd voor oh, wat zullen we doen? Paul Simon of Queen? <laughs> eh, Queen is nee, op, Radio Queen 2 op, 2 nu, op Radio 2. Queen op Radio 2 is doorschakelen. 2000. Ja, dat Paul, Simon? Ja, ja, Paul Simon. Simon. Lekker. Heerlijk. <laughs> Goed 2012. Pollebol.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 My traveling companion is nine years old. He's the child of my first marriage. But to be, we both will be received grace She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that. As if I didn't know my. Paul Simon en het legendarische Graceland. Luister naar een speciale uitzending van Met het oog op morgen... over de muziek van 2011. Morgen zit hier, als die beter is, John Jans van Galen. Ik wens u een prachtig 2012. En nu oliebollen.